5 uur. Joris Tubenitski met het NOS-journaal kiest vandaag een voorzitter. 209 voetbalbonden mogen stemmen. De twee kandidaten zijn de omstreden voorzitter Blatter en de Jordaanse prins Ali. Voordat het corruptieschandaal bij de FIFA losbarstte, was Blatter de gedoodverfde favoriet. De vraag is in hoeverre hij die rol nog kan waarmaken. De Zwitser kan naar verwachting rekenen op de steun van meer dan 100 bonden. Zijn rivaal komt volgens een schatting van de Europese voetbalbond UEFA uit op iets minder dan 100 stemmen. Belgische vakbonden maken zich zorgen over de toekomst van supermarktketen Deleuze. Ze zijn bang dat als het bedrijf samengaat met het Nederlandse Aholt er veel banen verloren gaan. Deleuze heeft net een grote reorganisatie achter de rug, waarbij 1800 arbeidsplaatsen verdwenen en 10 filialen dichtgingen. De gemeenteraad van Almere wil dat burgemeester Joritsma er alles aan doet om islamitische haatpredikers te weren. De PVV had een motie ingediend die is aangenomen. Daarin staat dat onverdraagzame salafistische predikers die oproepen tot de gewapende strijd komend weekend niet mogen komen. Joritsma zegt dat ze hun komst niet kan verbieden.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 Metaalwerkers staken voor meer loon en betere regelingen voor ouderen. Zo'n 1000 tot 2000 werknemers hebben 24 uur het werk neergelegd. Onder meer truckbouwer DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IHC doen mee aan de staking. Dan nog het weer. Vandaag vooral in het westen en noorden enkele buien. Die breiden zich later op de dag uit naar de rest van het land.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 Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn koe. Te veel hoorden, te veel muren, te veel uren die ik langzaam op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen.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 9. z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 much more Voort. En jij bent erbij. If you were crazy, but I've been checking you out, girl. No, oh, it is just smiling face when I